Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad vraagt Iran om niet te reageren op de Israëlische aanval van vannacht. De raad zegt dat zo deze geweldspiraal kan eindigen zonder verdere escalatie. Ook de Britse premier Starmer vindt dat Iran niet moet reageren. Hij roept alle partijen op om terughoudend te zijn. Israël voerde vannacht luchtaanvallen uit op Iran. Het Israëlische leger zegt militaire doelen te hebben bestookt.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 Volgens de verslaggever van RTV Drenthe hing er een grimmige sfeer. Meerdere buurtbewoners zeggen dat, hun woonwijk, dat ze hun woonwijk niet uit konden. De illegale autobijeenkomst in Emmen is even na middernacht ontruimd. De politie heeft 25 boetes uitgeschreven. De vraag naar zonnepanelen, warmtepompen en isolatie is dit jaar sterk teruggelopen, merken verduurzamingsbedrijven. De vrees is dat ze daardoor personeel moeten ontslaan. ...en dat er geen werknemers meer te vinden zijn als de vraag ooit weer aantrekt. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Ook zou de teruggelopen vraag naar onder meer zonnepanelen tot faillissementen kunnen leiden. Een Haarlemmer van 28 blijft vastzitten voor internationale oplichting. Hij verkocht software om met behulp van AI röntgenfoto's te analyseren... ...maar betalende klanten kregen nooit werkende software geleverd.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 Die morgen Zandvoort hier op deze zaterdag 26 oktober. Je luistert weer naar ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Het was weer heerlijke muziek waar we deze zaterdagochtend mee begonnen. Dank jij Marja Kopp, die staat achter de techniek. Maar ik moet jou even vragen wat voor nummer het ook weer was. Um, dit was Carol King met One Fine Day. Oké, okay, en je hebt vast nog voor de rest van de uitzending ook heerlijke muziek klaarstaan... om deze zaterdag goed te beginnen. Welkom allemaal, we gaan het hebben over weer een... Ja, heel verschillend aantal onderwerpen. Zometeen beginnen we eerst met uh, politiek. Uh, de afgelopen week heeft uh, de gemeenteraad uh, de, de begroting uh, weer uh, vastgesteld. En dat uh, werd uitgesmeerd over twee dagen intensief uh, discussiëren en uh, debatteren. Um, daar gaan we het zometeen over hebben met Michiel Hermsen van D66. En uh, het CDA is ook vertegenwoordigd de dorpspartij uh, Ralf Enstra. Um, dan hebben we uh, Carina, die komt iets vertellen over pakje kunst. ...want die is weer verplaatst. Dat is natuurlijk altijd een beetje een, een reizend fenomeen... ...dus we zijn benieuwd waar die nu weer terecht is gekomen. Uh, Marike Beerthuis, die vertelt iets over een cursus in Pluspunt. Dat gaat over een positief zelfbeeld. Nou, misschien wel interessant in deze tijd. Uh, Gilles Kok komt uh, aan het begin van het volgende uur... ...praten over de ondernemer van het jaarverkiezing... Uh, ...waar natuurlijk op 14 november de uitreiking van is... Uh, dan hebben we nog Fred Rooshard. Gisteren is er een prachtige expositie geopend in het Oude Raadhuis uh, met als themi, thema verwarring. Nou, hij uh, schept wat duidelijkheid daarover. Uh, en dat horen we straks. Uh, dan hebben we het nog over de hertenbronst in de waterlijnduin, want dat is ook weer allemaal begonnen. Uh, en dat alles natuurlijk afgewisseld uh, met muziek. Maar eerst, uh, eerst politiek. Uh, Ralf Enstra, welkom en ook uh, Michael Hermsten. Goedemorgen. Um het was uh, een intensieve week, als ik het zo terugkijk. Ervaarden jullie dat ook zo? Uh, ja, goedemorgen. Ja, ik ook inderdaad. We hebben twee nachten nou toch tot laat uh, zitten vergaderen. En uh, nou ja, zowel Michiel als ik uh, hè, hebben ook nog een baan ernaast. Mm -hmm. Kinderen, noem maar op. Dus alleen wat dat betreft was het al een intensieve week. Is het wel altijd een bijzonder moment? Ja, een heel bijzonder moment. Dus uh, tenminste, ja, het is toch... Uh, nou, Vertel toch even over uh, uh, nou, wat je allemaal wil doen uh, dat jaar. Ik heb, ik heb ook een mooi pak aangetrokken met uh, stropdas. Ja, iedereen zag er netjes iedereen uit. Zag, ja. Nee. Ja. Dus ik, uh, nee, wat dat betreft, wel ja, een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. Ja. Het volledig college was, uh, nou ja, een stropdas. En uh, nee, ja. iedereen uh, zag er goed ja. uit. Ja. De, de, was jij ook in pak eigenlijk? Of in, uh, net, uh... Nee, ik ben eigenlijk nooit in pak. Ik, vind het ook wel, ik heb er altijd wel een ander beeld bij. Ik, ik herken het wel, zeg maar, dat je laat uh, thuis bent. en Dat uh, je gewoon een hele drukke week had. En ik denk de week daarvoor ook een drukke week. En zeker als de politiek is, het altijd druk. En dat duurt altijd heel lang. Ja. Um, en ja, en inderdaad, ja, zit, ieder zit er netjes uit. Ik vind het ook wel een soort showstuk. Ik heb dat niet. Ik trek nooit mijn pak aan. Ja. Ik vind het ook een beetje... Ik probeer altijd zo dichtbogen bij mezelf te blijven. Uh, zakelijk heb ik het soms wel, wel eens, maar... Als ik gewoon kijk naar mezelf, ja, net, net als nu, ik trek gewoon wat truien aan. En uh, dat vind ik gewoon ja. prettig. Ja. Dus even, jij... uh, even voor de, voor de luisteraar: Ralf heeft nu ook geen pak aan. Doen. Die zit ook nee. gewoon in zijn zaterdagochtend-outfit. Maar uh, even naar de inhoud. Uh, uh, uh, Michiel, jij hebt als enige partij tegen de najaarsnota en de begroting gestemd. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet zomaar. Uh, vorig jaar deed je dat uh, nog niet. Nee. Uh, maar dit jaar wel. Waar, waarom is dat eigenlijk? Ja, omdat je eigenlijk een soort structurele onderschatting ziet in de begroting. En onderschatting is dus, um, zeker op de inkomsten, is het lager instellen dan het daadwerkelijk binnenkomt. En dat is nu structureel aan de gang. En dat is niet alleen in Sanfordor, maar dat is uh, bijna overal nu in Nederland. Mm -hmm. Een heel mooi artikel bij, bij Binnenlands Bestuur. En dat betekent eigenlijk dat je, um, wat je nu vaak ziet, dat het zeker vanuit de oppositie wel met ideeën komt, van is er dan geld. En dan is het vaak nou, nee, of dan uh, nou moet in de begroting verwerkt worden. Dat is het moeilijk, lastig. En als je dan zeg maar, nou ja, net als vorig jaar uh, 2 miljoen in de begroting zeg maar ongeveer overhoudt en dat wordt 9. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je nog best wel wat speling hebt. Je hebt nog wel 7 miljoen euro over om, om zaken ja. te, te realiseren. En wat je dus ook ziet, en dit begint nu ook al een tijd lang, uh, heb, je dat, uh, heb je daar last van. Althans wij van D66, is met name zeg maar het niet halen, het re realiseren van projecten. Okay. En dat gaat dan ook, dat zie je dan altijd in de jaarrekening terug. Dus er wordt van alles nog wat begroot. Een puntje bepaald is eigenlijk dat er niks gerealiseerd wordt. Nou, als dat gewoon nu al een tijd lang aan de gang is... Ja. Ja, dan wordt het gewoon een beetje vervelend. Dat betekent dat als raad ook gewoon helemaal niet goed kunnen sturen... op hetgene wat er gebeurt. Ja. En ik kan me voorstellen, maar dat vind ik altijd gekker aan... Is dat de oppositie er ook last van heeft. Maar die zitten wat dichter bij het college. Dus die zullen misschien ook wat sneller uh, ja, over die informatie coalitie, beschikken... Ja. dan dat wij ja. dat doen. Ja, en uh, uh, is het dan ook niet... Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat uh, de wethouder van de Financiën... Gert-Jan Bluis denkt, er komen een paar zware jaren aan. Laten we nu maar uh, heel veel geld opsparen. Uh, dan hebben we in ieder geval straks geen last. Ik, ik kijk even naar het CDA. Is, is dat ook waarom jullie er misschien iets anders in staan? Ja, je haalt een beetje de wind uit mijn zeilen, uh, Jelmer. Nee, als je inderdaad naar de toekomst kijkt... dan zie je wel dat het, uh, he, dat het wat minder wordt. He, al is het natuurlijk moeilijk om... Echt zo ver te kijken. Omdat je uh, nou, nog niet zeker weet wat er, wat er gaat gebeuren. Er, hè, er wordt uh, gepraat dan over een ruffijne jaar. Een mooie, beeld, uh, mooi, mooie beeldspraak. Maar uh, ik denk wel dat het belangrijk is als we als gemeente conservatief uh, begroten. Dus dat ja. je niet... Uh, hè, ja, privé kan je misschien nog wat anders begroten dan als gemeente. Je wil gewoon echt voorkomen dat er tekorten zijn uh, in de toekomst. Uh, ik herken overigens wel uh, uh, wat Michiel zegt. Dat, uh, nou, dat er meer voortgang moet komen op projecten. En er ook, ja. Dus eigenlijk gewoon meer geld moet worden uitgegeven. Als je het dan heel, heel plat uh, slaat. Ja. Uh, dat is ook wat wij, uh, ja, wat wij hebben geroepen. We hebben we ook een motie ingediend met GroenLinks en PvdA. Uh, dus maar waar maar, ging die motie over, precies? Nou ja, over het. Uh, nou ja, dat, dat er. Over bouwprojecten, dat, die, mm -hmm. uh, nou, dat we daar eens met z'n allen na gaan denken hoe we dat proces kunnen versimpelen. We dus, zijn nu, duurt het tien jaar voordat er iets gebouwd wordt, toen het een idee komt. Ja. Nou, en, het zou en dat zit hem vaak ook toch in regeltjes en mm -hmm. gemeentelijke regeltjes. Dus ja. misschien uh, kunnen we dat versnellen, maar dat, ja, dat is maar één van de, van de redenen. Maar ja, als Zandvoort zijn we ook wel uh, gezegend, denk ik, met uh, veel inkomsten. He, denk aan parkeerinkomsten, toeristenbelasting. Ja. Uh, dat maakt ook gewoon dat wij, uh, nou ja, en, en dan vinden. zou je misschien juist kunnen zeggen van... nou, er zijn ook nog genoeg uh, domeinen of plekken waar geld nodig is. Uh, laten we dat investeren. Is dat, is dat dan iets wat het CDA niet wil? Of? Nee, zeker wel. Dus um, het, het is um, ook... Dus wij zijn echt blij met het, het financiële plaatje... Hoe het, hoe het nu is en hoe het gepresenteerd wordt. Ja. Maar ik denk zeker dat we daarna moeten kijken. En ook zelfs uh, belastingverhogingen. Hè. Normaal wordt er ieder jaar geïndexeerd. Uh, ik noem maar iets, de, de parkeerinkomsten of de, de onroerende zaakbelasting. Ja, moet dat nu met zo'n zo uh, zo financieel plaatje? En ja. Ja, wat dat betreft... Uh, nou, Denken we ook soms iets anders dan het college. Uh, want ook wij zien wel dat, er enige, uh, nou, dat, dat het wel goed gaat met zo'n antwoord. Ja, en dat investeringen achterblijven dan? Of? Ja, dat, uh, dat zien wij dus ook wel. En er wordt ook over gesproken in, in de stukken. Uh, en er wordt dus gezegd dat dat ook te maken heeft met ambtelijke capaciteit. Dus dat er te weinig personeel is, waardoor er te weinig stappen kunnen worden gezet. Uh, maar ja, het zou toch ja. fijn zijn als we gewoon gaan doorpakken. Uh, ja. en dus dat herkennen wij zeker ook. Nog even terug naar D66. Ja, los van dus dat, uh, dat jullie tegen hebben gestemd omdat uh, er te weinig wordt uh, geïnvesteerd, uh, onder meer uh, de inhoud van de begroting zeg maar, waar geld aan uit, wordt uitgegeven, uh, zijn jullie daar ook nog kritisch op of uh, ja. zeg maar, dat er bijvoorbeeld ergens te veel of te weinig naartoe gaat? Nou, kijk, dat zie je dus ook gewoon. En wij zien dat een fijn jaar helemaal niet. Wij zien eigenlijk meer gewoon dat er onnodig te veel wordt opgepot. Dat is echt stuk stukje heel aan de hand. Een weerstandsvermogen van 4,5 is echt gigantisch. Er zit echt heel veel geld, hebben we. Ja, dan moet je je ook afvragen, zeg maar. Moet je dan de belastingen verhogen? Hoe gaan we de burger helpen? En dat zien we dan ook. Weet je. We hebben dus de mogelijkheid om afvalstoffenheffing niet te verhogen, deelbelasting of niet verhoogd te worden, want we hebben geld, echt geld zat. Um, als je dan hebt over parkeren bijvoorbeeld, dat vinden we nog steeds exorbitant hoog. Hey, dat zijn allemaal van die dingen die eigenlijk in principe dus blijkbaar niet nodig zijn. En dat ja. is fijn als je wil investeren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt op het sociaal domein ook, nou, daar hebben we natuurlijk, zijn we al jarenlang voorstander van die 130%. En misschien wel 150% voor gezinnen. Het sociaal minimum dan? sociaal minimum, ja. ja. Dan, dan kun je echt daadwerkelijk mensen helpen, zeg maar. Want zeker in de tijden dat het nu het ja. steeds duurder wordt. En dan, dan moet je op een gegeven moment wel wat gaan doen. Maar dan merken we ook gewoon... En dat is dan weer het beleid van de coalitie. Die zitten zo strak in elkaar. Houden elkaar zo stevig vast. <coughs> dat is een term ook wat er bij het christendemocratisch Appel vandaan komt. met elkaar vasthouden in barre tijden. <laughs> Uh, maar dan, dat zie je dan, dan, zit je, dan zitten ze zo met elkaar vast dat je gewoon geen kant op kan. Ja, want uh, je hield zeg maar dinsdag niet echt een algemene beschouwing, maar je had een paar steekwoorden opgeschreven. Klopt. Uh, ja. Waaronder ook nepotisme, dat moest je ja. later even toelichten wat je daarmee bedoelt. Want in de letterlijke zin van het woord betekent dat vriendjespolitiek. <lacht> Politiek, ja. Uh, maar zie je dat dan echt zo in de coalitie dat er eigenlijk weinig ruimte is, omdat er het eigenlijk een soort één geheel is? Ja. Ja, dat zie ik echt. Dat, we ook met, uh, dat zien we ook best wel structureel nu terugkomen. Zeker als er vanuit de oppositie een aantal voorstellen komen. Dan laat ik uh, die van uh, bijvoorbeeld is van de strandlift. Dan is het meteen de vraag: over, weet u wat het kost? Uh, hoe moeten we dat oplossen? Nou, dan wordt er weer overleg met het college. En uiteindelijk hebben we bijna, denk ik, ben ik echt heel lang geschorst voor ja, één, ja. één amendement. Ja. Um, terwijl je op een gegeven dat moment dat zegt: wel. Ja, weet je, op, als iedereen voor is, dan waarom zijn we daar dan nog over aan dat bakkeleien dan? En andersom. Gaat alles gewoon lachend er doorheen. Er is er niks aan de hand. Alles wat we als argumentatie bijgeven, van hé, hey, misschien kun je dat nog bijstellen, let erop. Er zijn nu ook een aantal moties die zijn. die hebben we uiteindelijk wel goedgekeurd. Maar die worden bijvoorbeeld gefinancierd vanuit de egalisatiereserve. Ja, daar is het helemaal niet voor bedoeld. Maar dat zijn wel van die knullige dingen. Als mensen de inhoud niet snappen, maar vervolgens ook niet willen luisteren. Ja, dat zijn, dat zijn wel echt zaken waarvan je denkt, ja, dit moet gewoon echt anders. En daar merk ik ook echt wel dat die, die houding van de. Ja. Van de ja, ja Duidelijk, het CDA heeft, heeft dat het gevoel de afgelopen periode tot nu toe, hè, we zijn over de helft, uh, dat jullie als partij uh, uh, nog genoeg onafhankelijk uh, een standpunt kunnen vormen? Of hebben jullie echt het idee, we zitten echt vast aan iets waar we het misschien helemaal niet mee eens zijn? Nou ja, dat is hoe de gemeentelijke politiek werkt. En eigenlijk ook landelijk. Hè. Als je in een coalitie zit, dan hou je elkaar vast... om dat zo mooi te noemen. Nee, dan uh, maak je bepaalde afspraken met elkaar. Dus ja. hè, wij hebben een uh, coalitieakkoord waarin we afspraken hebben. En nou ja, daar hè, geef je, ja, maak je afspraken met elkaar. Dus soms ben je het ergens wel mee eens, soms ben je het uh, ja. daar niet mee eens. Hè. Bijvoorbeeld nou, de 130% uh, waar Michiel het over heeft... Daar hebben wij vorige periode ook al voor gepleit. Uh, maar, ja, goed. Maar, maar nu duurt dat toch best al uh, lang voordat daar een meerderheid voor is. Ja, is nou ja, dat is een van de onderwerpen. Dat is een afspraak over in het uh, coalitieakkoord. Dus ja, ja dan, dan zitten we daar aan gebonden. En waarom is maar, dat eigenlijk? Dat, dat, dus Waarom is die afspraak er in het akkoord dat, uh, dat het nu nog niet kan? Ja, dat, was een, een, dat is nog steeds. En dat was toen ook al een belangrijk item waar iedereen... Ja, een andere mening uh, over heeft. Dus uh, de, ja, er zijn ook partijen die, uh, ja, die, die willen liever maatwerk... om het uh, zomaar te noemen, en, en niet de 130 procent. Nou ja, en dat is één onderwerp dan. Maar ja, er zijn natuurlijk meer onderwerpen. Maar alle onderwerpen die, waar, die niet in het coalitieakkoord uh, staan... daar kunnen we nog vrij uh, over zaken ja. doen met ja. elkaar. Maar herken je wel het gevoel bij af en toe bij oppositiepartijen... van het is lastig om ergens doorheen te komen... met bijvoorbeeld een heel nieuw, gek idee? Ja, zeker. Maar dat is denk ik wel hoe de politiek werkt in Nederland. Landelijk of provinciaal, gemeentelijk. Ja. Dus ja. Ja, hè, ja, je maakt de afspraken... Maar als wij uh, ons niet houden aan het coalitieakkoord... dan zijn we ook geen knip voor de neus waard. Of hè, dan, dan zijn we ook geen betrouwbare partij... Dus dat maakt het ja. natuurlijk wel lastig. Oké, ja, okay, okay. ja nee, duidelijk. Uh, wat ook een opvallende vraag was of nog een discussie in de gemeenteraad. Uh, want het CDA stelde een vraag aan Jong Zandvoort over de, het standpunt van die partij over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Uh, en we hadden het net even over een schorsing. Uh, daar, we, daar wordt best wel uh, ook heel lang over geschorst. Hè? De mensen thuis weten dan eigenlijk niet echt uh, wat er gebeurt. Uh, was het nou wel zo handig om die vraag te stellen? Goede vraag. Um, ja, ik... Want het ging uiteindelijk om een notitie. Ik weet niet of, of, of het CDA bekend mee was nee. dat die er mogelijk was. Maar... Nee, ik, ik, ik had ook geen idee over welke notitie dat ging. Maar um, ik denk dat het... Eh, um, ja, Jong Zandvoort begon daarover. Dus ik was wel nieuwsgierig wat daar exact mee bedoeld uh, werd. Ja. Ik kan me voorstellen, als ik de vraag niet had gesteld... en ik kreeg toevallig eerst woord... dan had iemand anders die vraag wel gesteld. Oké, okay, ja. Dus... Uh, nou ja, dus ik denk dat het goed is om uh, nou ja, van gedachten te ventileren. Dus, ja. Ja. Wat, wat, wat, wat is er in die, uh, in die schorsing besproken over de notitie? Of uh, was D66 ook verbaasd dat die er ineens was? Of, nee. uh, ja. Je bent altijd wel verbaasd op het moment dat iemand komt met een notitie die niemand kent. Dus dat is altijd wel interessant. Uh, Vaak wij hebben volgens mij ook nog wel eens een keer in het verleden iets aangekaart, maar daar waren wel meerdere mensen van op de hoogte uh, of waren die eerder gedeeld. Uh, ja. Overigens frappant wel, is dat het dan nog van dezelfde bron komt. Dus dat is wel altijd wel grappig. Wat uh, bedoel je met dezelfde bron? Uh, gewoon dezelfde bron. Ik, dat ook, daar laat ik het ook even bij. Ja. Want het, en vaak wat er in de schorsing gebeurt, is, is eigenlijk het moment waarop mensen met elkaar uh, discussiëren en overleggen. Nou, in... in we hebben eigenlijk in principe een soort van, dat noemen we dan een beetje de moris van de raad, Dat je alles wat je in de schorsing gebeurt in principe niet naar buiten brengt. Maar je verwacht wel dat je in ieder geval een toelichting krijgt. En die hebben we niet gehad. Dat is ook uiteindelijk wat ik zeg maar op het moment dat de microfoon uitstond van, hé, hey, dat vind ik wel gek. En dan zeker aan, aan Ralf op dat moment. Van hé, hey, we krijgen eigenlijk geen uitleg over waar die schorsing over gaat. Nee. Uh, we zijn natuurlijk allemaal bij, maar we willen wel weten... waarom iemand bijvoorbeeld zo lang weg blijft om iets te, te overleggen. En uiteindelijk op het moment dat de hele coalitie met elkaar in conclave gaat... waar ook een wethouder zich maar vraagt, ik wil nu met elkaar overleg... dan wil ik ook wel weten wat er gespeeld heeft. Want daar ben ik dan ook niet bij. Dus het zijn wel van die dingetjes... Uh, ja, heel goed dat je met elkaar een afspraak maakt en dat je een coalitie hebt en dat je daar strak in zit. Vind ik allemaal prima, maar ik mis wel een beetje transparantie hierin. Ja. Nou, dus de, dat co vind ik ook de coalitie zit daar, wat zou je de coalitie willen vragen? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde waar ik straks in het presidium ook over ga. Zo, waarom hebben jullie geschorst? En waarom lichten jullie dat niet toe? Want dat is eigenlijk een beetje de vraag nu. En, uh, en zeker ook voor de mensen thuis. Ja, je, we zitten wel bijna anderhalf uur zeg maar een soort van schorsing. Eén was heel veel technische uitleg over een amendement de ander was, gewoon over wat, wat speelt er nou? Ja, en dan gaat het over uh, ambtelijke samenwerking, het gaat het natuurlijk over het AZC, wel of niet de komst van het AZC en het houden aan de spijningswet. Nou als dat gevoelige onderwerpen zijn, dan willen we dat we natuurlijk wel weten, want mensen thuis hebben daar ook recht op. Ja, ik, ik wil best zeggen, okay, de reden dat, uh, want er werd mij toen gevraagd, uh, in principe waren er meer mensen met behoefte aan een schorsing, dus maar ik, ik stak mijn hand op, uh, ook omdat ik het college zag van, goh, we gaan schorsen. Dus ik was ook niet uh, toen uh, de voorzitter van de vergadering zei van, nou uh, Ralf, uh, aan jou het woord. Toen uh, was ik ook even van, ja, die had ik niet zo zien aankomen. Maar uh, die specifieke schorsing ging uh, over de spreidingswet. Ja. Uh, dus ja, daar hebben we uh, uh, ja, over gesproken, maar niks concreets over... Uh, ja, afgesproken. Dus daar, daar verschillen... ja, dat is ja. dus ook en, een heet en, uh, hangijzer. Dan gaan we zo weer naar de inhoud, hoor. Maar even over het fenomeen schorsing. Uh, um, is dat niet ook een beetje het beeld bevestigen dat dingen in achterkamertjes worden besproken en dan um, uh, eigenlijk de mensen die meeluisteren geen idee hebben wat nou precies de uitkomst is? Zou je dat niet op een andere manier uh, moeten doen? Uh, ja, als je hem zo Plat slaat. Jelmer, ja, ben ik het eigenlijk wel met je eens? Is het een uh, fenomeen? Maar goed, een schorsing is natuurlijk ook van goh. Mensen gaan naar het toilet of, of wat dan ook. Maar dan worden er ook inderdaad wel dingen. Er was genoeg tijd om naar het toilet te gaan, denk ik. Ja, <laughs> ja nu, nu wel. Dus uh, nee, ja, ik. Uh, ik denk, het heeft er ook mee te maken dat je soms wat met, van gedachten wil wisselen... Euh, hè, zonder dat dat uh, op, op band staat, denk ik. Maar goed, dan komen we weer bij de principes van hoe democratie werkt. Hè. Ja. Dat, uh, dat, dat uh, heeft dat, het CDA niet uitgevonden, het principe schorsing. Ik dat, denk dat ja. mensen thuis of uh, mensen die nu de politiek volgen... Of, of er iets van proberen mee te krijgen... Uh, uh, juist ze misschien behoefte hebben aan mensen... die hun overweging laten horen... en niet een soort uh, kant-en-klare mening. Ja. Dus dat ze misschien juist dat proces wel interessant vinden. Ja, nee, zeker. Dat ben ik ook met je eens. Dat het uh, een, een gek principe is. En ik... Uh, hey, nou ja, dit specifieke voorbeeld... want uh, uh, Michiel vroeg dat toen ook aan mij... van... Uh, uh, uh, uh, ligt het even toe. Toen... Ja, uh, uh, die, die zag ik gewoon niet aankomen... omdat er... Uh, uh, X, de, kennelijk was de schorsing aan mij toegekend, hè? Mm -hmm. maar um, dus ik voelde me niet geroepen om te vertellen waar de schorsing over ging. Maar goed, dat, dat was dus gewoon even gedachten over de spreidingswet. Ja. Uh, en ook, uh, hè, de, ja, er was ook een motie van Zee uh, over de spreidingswet ingediend. Ja, nog, nog even over die motie trouwens, want uh, dat was ook een opvallend uh, uh, voorkomen eigenlijk. Ja. Um, um, de raad is eigenlijk al sinds dat de spreidingswet in de lucht hangt best wel in meerderheid duidelijk over wat ze ermee willen we wachten af totdat we iets gaan doen we wachten af totdat er duidelijkheid is we wachten nu af totdat die is afgeschaft eigenlijk is daar ook het CDA uh, is natuurlijk die houding uh, uh, nemen jullie aan uh, en nu werd er nog een keer een motie aangenomen waar eigenlijk hetzelfde in staat de, dat was dan blijkbaar denk ik ook de reden nou, waarom jullie tegen hebben gestemd. Ja, kijk, er zijn natuurlijk wel ontwikkelingen in de tussentijd uh, ge geweest. Hè? Dus uh, er zijn heel veel ontwikkelingen geweest. En nu, nou, zoals het er nu naar uitziet, is de Spijnswet gewoon van kracht. En vinden wij als CDA dat we ook gewoon aan wetgeving moeten voldoen. Hè? Dat, uh, nou, we hadden het net eigenlijk over behoorlijk bestuur. En over, uh, ja, voorlopig is er gewoon een Spijnswet van kracht. Dus wij vinden dat... Uh, dat we nu wel moeten gaan nadenken over... hoe willen we hier uh, verder mee? Uh, nou ja, is dus nog steeds wat Zandvoort maar is natuurlijk. Maar zeggen jullie eigenlijk van... Uh, we zouden wel gewoon een locatie moeten zoeken? Uh, nou, Want nee, dat is, is een... de wet uitvoeren. Nou, er is een brief vanuit het college geweest. Die hebben jullie, heb jij vast gelezen, jammer. En, en daar uh, staat ook in waar wij ons wel in kunnen vinden. Dus uh, kijk, ik wilde toen naar een locatie. Dat is in Zandvoort. Uh, wij zijn natuurlijk een unieke... Uniek dorp, zo tussen ja. de natuur ingeklemd. Dus ik zie hier ook niet zomaar um, nou ja, uh, ruimte voor een AZC. Maar goed, ik denk wel dat we in gesprek moeten uh, blijven met de regio. Uh, nou ja, wij willen voorkomen dat nou, bewijs van minister Faber uh, uh, hier naartoe komt. En een uh, locatie gaat aanwijzen. Hè? Want dat is ja. dus wat er gezegd wordt. En, en, en, en wij willen gewoon dus uh, wel in gesprek uh, blijven. Ja, dat is echt wel heel grappig. Dit vind ik altijd het allerleukste wat er is. De commissaris van de Koning bepaalt dat. Dat doet niet minister Faber, dat is één. De twee is natuurlijk ook gewoon, je hebt die wet uit te voeren. Maar het grappige is dus, daarom zei ik ook, die ik heb een aantal steekwoorden laten vallen. En ook helikopterview, alle zaken die gewoon van belang zijn. Maar stakeholder management is echt een vrij breed begrip. Dus dat je ook in de regio zeg maar, met elkaar in gesprek bent en door het standpunt in te nemen, dat ze je eigenlijk niet houdt aan de spreidingswet, zegt de regio ook, Ja, zoek het dan maar uit. En dat zie je dus steeds vaker gebeuren ook. En dat is ook de houding die de coalitie heeft. En ik merk het bij het CDA wel iets minder. Maar wel ook, zeg maar, nou ja, we hebben al wel afspraken gemaakt. Dus we blijven wel dat standpunt dan vasthouden dat die er niet komt. Ja, ja dat maar is Maar ik, ik wat hoor het CDA eigenlijk ook zeggen, we willen de wet uitvoeren. Ja, maar dat is niet de wet uitvoeren. De wet uitvoeren is dat je namelijk locatie vindt. En vervolgens ook, en we hadden dus meegekund in de regio met de spreiding. En had je ook kunnen uitleggen, luister, wij zitten echt beperkt in onze omgeving. Ja. Maar we kunnen wel op die manier zeg maar aansluiten. Als je het op die manier had gedaan... Ja, dan word je niet zeg maar de pari aan de kust. Want dat is eigenlijk wel een beetje waar we naartoe gaan. Dat je op een gegeven moment overal wordt uitgesloten. Ja. En je merkt het ook steeds vaker. Maar je zou, je zou ook kunnen zeggen... Uh, het, de ervaring in Zandvoort... Uh, mensen ervaren ook misschien een asielcrisis... of uh, hebben het gevoel dat hier geen asielzoekers uh, plaats hebben... of plaats, uh, dat daar plaats voor is... Uh, dan zou je ook kunnen zeggen, Martijn Hendricks doet eigenlijk uh, wat misschien een meer, ingeschatte meerderheid van Zandvoort wil. Uh, namelijk geen asielzoekers uh, naar Zandvoort. Ja, dat en komt de... daardoor op voor het dorp in plaats ja. van voor het algemeen... Uh, Kijk, en dat, is maar, en dat is maar de vraag. En dat merk je gewoon bij heel veel gemeenten. En dit ja, is ook wel een heel mooi overzicht. Dat liet uh, de PvdA, Maaike Koper liet het ook nog even zien. Um, hoe er, in het RTL Nieuws zeg maar welke gemeenten wel wer, meewerken en welke gemeenten niet. Nou, daar ja. staat Zandvoort gewoon bij. We werken niet mee. Punt. Ja. Ja, dat vind ik best wel een, een bepaalde grondhouding. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Uh, misschien ook met de ontwikkeling van een aantal politieke partijen hier. En uh, hoe mensen naar kijken. Maar in principe is het ook gewoon angst. Hey, ik werk zelf uh, bij de gemeente Den Haag. Uh, daar werk ik ook met uh, allerlei collega's. Ik zie heel veel mensen. Ik loop daar elke dag uh, door de stad heen. Het is gewoon altijd heel gezellig en er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het werk wat mijn, mijn vriendin nu doet. Die is nu mentor. Die zit ook heel veel problematiek. Maar in principe, als het gaat om hoe mensen zich met elkaar omgaan, gaat het allemaal gewoon normaal. En als je dan leidt, leidt door angst, want dat is het vaak ook, dat je niet weet hoe het is om het, om het te hebben. dan zou ik ook maar gewoon eens ja. een keer uh, naar de schijnende gevallen kijken in, in Ter Apel. Maar het feit is, en datzelfde geldt, dat hebben we natuurlijk ook wel eens een keer eerder gezegd, ook voor die 120 en 130 procent. Ja. Als je niet weet hoe het is om het te hebben, mm -hmm. of hoe het is om arm te zijn, of hoe het is om uh, bepaalde zaken zeg maar, uh, daar last van te hebben. Of een nou, gesprek met elkaar uh, om te zien zeg maar, hoe het dan gaat. Ja. En, uh, en de AZC en hoe het in principe allemaal goed is geregeld, maar waar nu de ja. bui gaat uitlopen. Ja, duidelijk. Ja, ja dan, uh, um... dan laat je regeren door wat anders. Even, even tot slot. Uh, uh, we horen eigenlijk wel twee verschillende geluiden. Hè. De CDA uh, staat er wat positiever in dan, uh, dan D66. Uh, de, de algemene beschouwingen zijn eigenlijk ook vaak het begin van een nieuw politiek jaar. Uh, hoe gaat het CDA het nieuwe jaar in? Ook, ook bijna het laatste jaar voor uh, de verkiezingen trouwens. Ja, hoe, hoe gaan jullie erin? positief en, en enthousiast. Uh, dus uh, nou, we willen toch, uh, maar wel ook wel lichtelijk kritisch. Dus we willen, nou, ja, meer... Voort. Lichtelijk kritisch? Ja, lichtelijk kritisch. Naar onze eigen uh, uh, college toe. Je zou dat licht te kunnen weghouden, weghou maar wij zijn ook wel erg positief. Hoor. Er gebeuren ook heel veel hele mooie dingen in Zandvoort. En dat uh, moeten we niet vergeten. Met z'n allen, denk ik altijd. Okay. Maar uh, ja, wij willen gewoon wel waar we kritisch over zijn, is een voortgang uh, ja. op projecten. Dus het CDA lichtelijk kritisch, dan D66 dat is misschien lichtelijk positief? Of? Nee, ook niet. Ook nee, niet. nee dat, dat artikel dat het HD geeft, dat als dat het begin van het politieke jaar is, dan wordt het wel een interessant jaar, denk ik. Uh, maar nee, we zijn niet heel erg positief. En dat, kijken we ook, uh, dat kijken we ook echt daarvoor naar de raad toe. En dat je een motie nodig hebt om een schop in de grond te zetten, zegt eigenlijk meer over de raad. En je ziet gewoon ook echt heel veel dingen op uitvoering, echt. Echt op het niveau dat je als raad eigenlijk niet meer hoeft te beslissen. Maar dat er echt daar. De, de, nou ja, dat daar blijkbaar heel veel animo voor is. Is eigenlijk wel heel erg bijzonder. Ja. En dat is misschien wel tastbaar, maar dat lost in principe niet zo heel veel op. Oké. Okay. Nou, de, er staat nog uh, genoeg interessante weer voor jullie op de agenda over een paar weken. Want dan begint natuurlijk weer de gewone politieke maand. Uh, met commissievergaderingen en raadsvergaderingen tot aan het kerstreces. Uh, is er nog een onderwerp wat jullie uh, extra gaan volgen? Ik, uh, ik weet bijvoorbeeld dat jullie het racefestival op de agenda krijgen. Zouden jullie ja. daar nog iets over willen zeggen? Uh, nou, ja, over het racefestival is denk ik uh, uh, genoeg gezegd. Of, uh, ja, wij zijn van mening dat... Uh, nou ja, we Eerst maar even kijken of we nog Formule 1 hebben na volgend jaar... Uh, en dan zouden we, kunnen we verder kijken naar andere uh, uh, organisaties. Maar ook, Zandvoort-Biand uh, nou, heeft, uh, heeft niet alleen maar slecht werk geleverd. En we hopen dat, uh, nou ja, dat we nog ja. steeds Formule 1 hebben over twee jaar. Ja, Hermsen, nog even heel kort. Ja, heel kort. Uh, ik ga heel erg uh, toekijken op, uh, op de financiën. Want uh, nou ja, na drie, drie jaar zeg maar deze manier verder gaan, dan is het sprake van staatssteun. Dus dat kan sowieso niet. Uh, dat heb ik natuurlijk al als uh, argument om ingebracht. En waar ik ook gewoon heel erg kritisch ben, is dus wat is het succes hiervan? Want ik heb vorige keer ook al gezegd: is het nog wel de moeite waard? En zeker om dat dan in het toeristische seizoen te doen. Uh, ja. ja, ik zie er heel weinig. Uh, baat dus en ik denk dat het ook goed is dat er een rapport is wat heel kritisch is. Maar goed, het is een, een coalitieakkoord, dus het zal. Voor, uh, voor gestemd worden uiteindelijk. Oké, okay, nou, met, uh, met, die, met die woorden sluiten we af. Uh, Micho Herms van D66 en het uh, CDA vertegenwoordigd door Ralf Enstra. Uh, dank jullie wel en uh, succes uh, met de politiek de komende tijd. Uh, we gaan over naar een uh, stukje muziek. Ja. Wat hebben we klaarstaan? Els uh, Stuart met Year of the Cat. Nou, daar gaan we naar luisteren. Says I feel my life just like a river running through The air of the canyon.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 We zijn weer terug hier bij ZFM Zandvoort. Net natuurlijk het politieke half uurtje gehad met Ralf Enstra en Michiel Hermsen. Maar er is ook nog genoeg cultureels te bespreken. Bijvoorbeeld met Carina Veren. Die hebben we nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en ik begreep dat het, uh, het uh, pakje kunst, uh, dat, dat, uh, dat is natuurlijk een reizend fenomeen door Zandvoort, dat dat weer een nieuwe bestemming heeft. Ja, we zijn, uh, uh, of we, uh, <laughs> ik en de, en de pakje kunstkast, <laughs> zijn ja. verhuisd weer uh, van uh, Paal 69. Daar heeft hij de hele zomer mogen staan. En uh, dat is best wel. Uh, ja, goed gegaan. Mm -hmm. Ik heb uh, alle pakjes weer geteld en uh, gekeken wat ik hier nog thuis in de voorraadkast heb staan. Okay. Uh, want er doen natuurlijk inmiddels heel veel kunstenaars mee. Ja, hoeveel doen er mee? Uh, nou, toch wel zo uh, rond de 36, 37 kunstenaars. Uh, want het is natuurlijk ja. niet alleen Zandvoort, maar het, zijn, het is de hele regio uh, Haarlem ja. die hier aan meedoet. Ja. En, um, ja, we hebben gewoon het geluk dat de kast uh, in Zandvoort uh, staat. Maar hiervoor stond mm -hmm. hij natuurlijk in de bibliotheek van Haarlem. Yeah. En, uh, dus ik ben ook heel blij dat op een gegeven moment de eigenaar zei van... Uh, zou jij de beheerder willen worden voor het pakje kunstregio Haarlem? Ik zeg nou hoor, yeah. uh, dat doe ik meteen. Hartstikke yeah. leuk. Yeah. Maar um, ja, dus hij is uh, van... Uh, Eigenlijk taal 69 uh, door Steve Soeters, uh, de eigenaar, uh, mm -hmm. met de jeep over het strand gegaan richting uh, LBC. Oké. Okay. Want we hadden natuurlijk uh, Zandvoort Art. Ja. En ik dacht, ja, ja daar moet de pakje kast ook bij dat is staan. Dat scheen dus dat... ook wel weer een succes te zijn, hè? Ja, dat ja. was ook echt hartstikke goed. En uh, heel veel mensen hebben de kast ook weer zien staan. Veel mensen hebben gevraagd, goh, wat is dit eigenlijk? En... Um, dit is toch een oude sigarettenmachine. Hè? Ja, dat klopt. Die is uh, helemaal omgebouwd en uh, okay. dus dat was heel fijn dat hij uh, daar ook kon staan. En toen heb ik hem zelf uh, met de beheerder van het LDC weer in mijn auto gedeeld naar uh, de nieuwe locatie waar hij vorig jaar ook gelukkig mocht staan in de winterperiode ja. bij bijna aan zee bij okay. ja. En ja, daar ben ik super blij mee. Want Christy heeft uh, naast dat ze een prachtige winkel heeft waar veel mensen komen. Uh, heeft zij ook echt aandacht voor kunst. Ja. Uh, zij doet ook altijd mee als locatie bij Zandvoert Art. Mm -hmm. Maar daarnaast zijn er ook altijd kunstenaars door het jaar heen die daar uh, hun werk mogen hangen. Ja. En ja. wat leuk is, zij heeft zoveel activiteiten. Uh, waarbij groepen mensen ook uh, in Bijna Zee komen. Mm -hmm. Dus ja, dat is natuurlijk... Uh, het is een mooie plek, een mooie, uh, en, mooie combinatie ja, daarvan. Ja, ja, ja zeker. En, uh, ze heeft ook weer een mooie plek bedacht voor de kast. Dus als je binnenkomt, zie je hem eigenlijk ook rechts meteen staan. Ja. En uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon een oproep doen van mensen, ga eens kijken. Uh, het is ontzettend leuk mm -hmm. om zo'n pakje überhaupt voor jezelf uit de kast te halen. Ja. Het is gewoon een verrassing. Heel veel mensen kennen het nog niet. Dus ik wil het wel even kort nog uitleggen... dat het uh, dezelfde vorm heeft als een pakje sigaretten. Ja. Alleen zit er dus nu iets gezonder in. Er zit kunst in. Okay. En uh, de kunstenaars die moesten natuurlijk in miniatuur gaan werken. Sommige mensen, sommige kunstenaars maken zulk groot werk... die zeiden van hoe moet ik dat ooit verkleinen... zodat het toch wel mijn kunst... Uh, Definieert eigenlijk. En dan is het toch gelukt. Uh, het, het is toch gelukt. En uh, er zit dus uh, uh, textielkunst in, keramiekunst, uh, uh, mozaïek, fotografie, uh, natuurlijk schilderkunst, tekenkunst, illustrators zitten erbij, uh, dichters, uh, cartoonisten. Dus er zit zoveel in. En elke kunstenaar heeft er ook weer wat moois van gemaakt. Yeah. De ene heeft het heel leuk verpakt. Uh, de ander heeft er weer knijpertjes bij gedaan en draad. De ander doet het in een lijstje. En, uh, en het, het lijkt me ook wel... Een, uh, want je koopt natuurlijk zo'n pakje. En je ziet uh, aan de buitenkant niet wat het is. Het lijkt me ook nee. wel een hele verrassing dan. Ja, dat is het ook. Het is een verrassing voor jezelf. Maar, daarom ben ik ook blij dat ik nu op de radio even ben hiervoor. Want uh, ik, wil, ik hoop dat Sinterklaas ook luistert. Want het is ook heel erg leuk om deze pakjes uh, in de schoen te doen... Okay. Als cadeautje. Ja. Dus Sinterklaas, uh, let op. Want het is uh, ja, een heel leuk, leuke surprise. Maar, ja, maar wat ook leuk is, uh, heel veel mensen doen natuurlijk zo'n dobbelspel. Ja. En dat heb ik vorig jaar ook gehoord. Dat mensen dus pakje kunst pakken om uh, mee te laten doen tijdens een dobbelspel. Okay. En uh, ja, dan blijft het eigenlijk tot aan dat het pakje open mag. Uh, een verrassing. Ja, ja. Het is, eigenlijk, het, is eigenlijk een heel, het is eigenlijk een heel leuk cadeautje voor mensen uh, van wie je weet dat ze van kunst houden. Maar, eigenlijk, uh, um, ja. uh, maar dat je dan eigenlijk niet weet wat je precies moet geven, dan is zo'n pakje eigenlijk een goede uitkomst. Het is uh, bij heel veel mensen al heel erg leuk dat ze zo'n pakje in hun hand hebben waar pakje kunst op staat. Ja. En daar hebben ze nog niet eens in het pakje zelf gekeken. Nee. ...kijk je erin, dan heb je dus... ...en het kunstwerkje, je hebt een... Uh, een uh, ...informatiewikkel over de kunstenaar zelf. Plus vaak... ...nog een, uh, een visitekaartje... Uh, ...die de kunstenaars erbij doen. Dus ja, voor de kunstenaars is het natuurlijk ook... ...heel mooi om... Uh, ...eventjes hun naam weer te laten vallen. Ja. En als je die kunst... ...echt heel erg mooi vindt... ...dan kun je natuurlijk naar de website gaan kijken... ...of uh, je kan kijken wanneer... Uh, ...zijn de kunstenaars... Uh, ...te zien op een beurs... Of op net zoiets als Sanford Art. Ja. Heel veel kunstenaars gaan natuurlijk naar al die kunstbeurzen en kunstmarkten. Ja. Uh, en dat hebben ze vaak ook op hun website staan. Nou, hartstikke uh, leuk. Ja. Dus ja, het is van, uh, van vele kanten is het gewoon een heel leuk project. Mm -hmm. En het is uh, natuurlijk door het hele land. Ja. En wat ook nieuw is, is dat de prijs omhoog is gegaan. Okay. Van 4 naar 6 euro. Ja. Dus uh, je moet nu echt... Uh, ja, drie 2-euro-munten meenemen. Okay. Maar bij Christy heb ik een hele bak met 2-euro-munten afgegeven. Dus zij zit goed in de voorraad, 2 euromunten munten Dus je kan bij Christy uh, pinnen en dan krijg je de munten. Om toch nog... Uh, Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, want uh, contant geld heeft natuurlijk niet altijd iedereen meer, uh, nee, meer bij de hand. Dus dat is makkelijk, ja. Ja, ja. ja. ja. En uh, hartstikke leuk. Dus, dus het staat nu uh, voorlopig uh, deze winter bij Wijnac, de pakje kunstautomaat. Ja. Uh, uh, nou, hartstikke leuk om, om dat in ieder geval te horen. Het is uh, toch altijd wel een grappig... Uh, fenomeen wat zo rondreist... ...door Zandvoort ja. en, en ook de regio... Hè? ...want het uh, komt ook wel eens in, uh, in Haarlem... Uh, ...te staan, begreep ik. Nou, inderdaad. Uh. Je, je hebt daar nog een mooi stuk over gemaakt. Uh, als er weer een festival is... ...bij de kweektuin... Ja. ...dan vind ik dat heel erg leuk om daar aan deel te nemen. Dus dan moet ik de kast weer... Uh, ...gaan verhuizen naar de kweektuin... Ja. ...voor een weekend. Maar wat zo leuk is... ...is dat je er dan de hele dag bij bent. Ja. En dan zie je de reactie van de mensen... ...en heel veel kinderen... Mm -hmm. Vooral kinderen die langslopen zeggen, wat is dat voor kast? En dan vaak krijgen zij het voor elkaar dat de ouders dan zeggen... nou, wil je dat dan eens proberen? En dan uh, yeah. lopen de kinderen yeah. toch huppelend weer weg. En het liefst zeggen ze, mag ik nog een keer? Want het hele verrassingseffect is zo leuk. Net als yeah. een beetje een kermisattractie, uh, zoals met die touwtjes. Yeah. Uh, hè? Van uh, welk cadeautje haal ik er nu tussenuit? Ja, hartst, hartstikke leuk Carina. En uh, uh, we gaan natuurlijk zeker ook die, uh, die culturele reis van de automaat gaan we, gaan we volgen. Uh, uh, ja, we op, horen, Instagram. ja op, op Instagram. Ja, op Instagram kan dat dus ook. Dat is gewoon dan ja. Pakje Kunst, uh, Pak neem ik pakje aan. Pakje Kunst Sandvoort. Oh, ja. Uh, ja. Sowieso Pakje Kunst heeft een Instagram. Maar Pakje Kunst Sandvoort gaat echt over deze kast. Ja. En dan zie je ook vaak aankondigingen waar ik ga staan... Maar uh, ik zou het ook heel leuk vinden als iemand een pakje kunst uit de kast haalt. En deze heeft ja. uh, Instagram. Uh, maak een klein taggen. filmpje op ja. de foto en tag even een pakje kunsthandvoort. Dan uh, ja, vind ik leuk natuurlijk om te zien. Maar het gaat dan ook nog meer leven. Hartstikke goed. Uh, nou ja, zoals ik net zei, we, we blijven het volgen. En als, uh, als de kast weer een nieuwe bestemming heeft, dan uh, gaan we ongetwijfeld weer. Uh, met Carina, met jou bellen. Uh, we dat bellen goed. zometeen ook nog even in de tweede uur. Waar dat over gaat is ook nog een verrassing, maar misschien zitten dat ook uh, in een klein pakje. We gaan in ieder geval eerst uh, naar een stukje muziek. <laughs> Dankjewel Carina voor nu <laughs> en uh, tot straks. <laughs> oké, okay, tot zo. Uh, dan gaan we nu luisteren naar Cat Stevens, zijn vader en son. Heerlijk.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 can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same Go I am old Dat was uh, heerlijk Cat Stevens, uh, father en son. Hier op Zelfim Zandvoort bij. Goedemorgen, Zandvoort. Je luistert nog steeds naar het uh, actualiteitenprogramma van de lokale omroep. Uh, waar gaan we het nu over hebben? Uh, nou, over een cursus in pluspunt over positief zelfbeeld. En dat doen we met uh, preventiewerker Marieke Beerthuis. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je even aan de telefoon kan komen, want uh, de, ja. het, viel, het viel ons wel op: hè, de, de, deze cursus uh, bij mm -hmm. Pluspunt. Uh, het past eigenlijk misschien ook wel uh, in de tijd waarin we leven, dat, dat mensen daar misschien behoefte aan hebben. Ja, zeker. Ja, ja dat is. Uh, ja, ik uh, moet wel zeggen dat het uh, nog geen storm loopt. Dus ik hoop uh, hiermee. Uh, ik denk dat er ook wel een drempel is om die cursus aan te gaan. Mm -hmm. Maar. Uh, Misschien omdat het ook wel, uh, ja, uh, om, als je een negatief uh, beeld hebt over jezelf, dan denk je van nou, laat maar zitten. Maar uh, ja. ja, uiteindelijk zijn de mensen die, uh, die hem hebben gedaan al in Zandvoort, die zijn wel positief. Positiever geworden, zeg maar. Ja, nou ja, ja die hebben ook wel uh, meer zin uh, om dingen te doen en uh, die zoeken. Dus het zijn ook nog onderlinge contacten met elkaar van mensen ja. die die cursus hebben gedaan, dus... Uh, het uh, heeft zo'n sneeuwbal effect dan als je mee gaat doen, hè? Ja, ja dus, dus jullie hopen eigenlijk ook dat, uh, dat mensen hier natuurlijk over vertellen... en dat, uh, uh, ja. dat er daardoor meer mensen aan... dat werkt natuurlijk altijd het beste, ja. En uh, ja. Vanuit, vanuit jouw rol als, uh, of als werk, als preventiewerker... Uh, mm -hmm. misschien mensen die uh, daar nog nooit van gehoord hebben... wat is jouw dagelijkse bezigheid? Ja, ik geef uh, uh, cursussen, trainingen, voorlichtingen over uh, mentale gezondheid en alles wat ermee te maken heeft. Alles ja. wat mentale gezondheid kan beïnvloeden, zoals ik uh, geef cursussen beter slapen, um, minder piekeren, uh, voluit leven. Dat gaat eigenlijk ook over hoe uh, kan je nou uh, doen wat je echt wil in plaats van ergens in vastzitten en alles proberen te controleren en veel te moeten. Ja. Um, dus eigenlijk, het is eigenlijk voor alle burgers die in onze zorggebied wonen, die kunnen gratis en laagdrempelig zo'n cursus of een training volgen of uh, een uh, aantal coachende gesprekken krijgen. Dus één tot drie coachende gesprekken. Dat is heel weinig, maar dat kan toch net uh, Net even een ondersteuning zijn. Ja. En het wordt allemaal gefinancierd door de wetmaatschappelijke ondersteuning. Mm -hmm. Dus het is allemaal uh, gratis aanbod. En we doen veel op het gebied van uh, uh, familieondersteuning. Dus okay. naast van mensen met psychiatrische problemen. Die kunnen wij ons ook uh, cursussen volgen. En ook kinderen die opgroeien met ouders met psychiatrische problemen. Ja. Dus kom ja kop, noemen ze dat. En, en, en zie je dan uh, in de breedte misschien, uh, los van deze specifieke cursus zelf, dat daar de laatste tijd meer behoefte aan is, aan, uh, aan jullie werk? Ja, ja, het, het is, ja, zeker, ja, het is, het is natuurlijk steeds meer, uh, de, de, er komt steeds meer druk op de GGZ te staan, de wachtlijsten zijn gewoon erg lang, mm -hmm. en uh, dan, dan is er veel winst te behalen in preventie en uh, ook bij de praktijkondersteuning van de huisarts. Maar daar zie je ook al dat het uh, de druk oploopt. Want ik ben hiernaast ook nog POHG gezet in huisartspraktijk. En dan zie je mm -hmm. ziet dat, het, ja, dat het overvol is, zeg maar, met uh, mensen die uh, ja, veel psychische nood hebben. Ja, ja. en, en, en uh, wat zijn dan uh, de oorzaken vaak daarvan dat, dat, nu, uh, dat die psychische nood nu zo uh, dringend is, zeg maar? Um, ja... Ik denk uh, ja, ook de, de, de maatschappelijke problemen ook wel mm -hmm. die natuurlijk nu aan de orde zijn de zorgen. Ja, uh, mensen die hebben dus toch veel eenzaamheid, ja. verborgen eenzaamheid. Uh, ja, ook, ook wel armoede is er, omdat je het altijd ziet. Dus uh, de, de sociale omstandigheden, ik werk ook uh, ik werkte in Amsterdam in een achterstandswijk of een wijk waar uh, veel sociale problemen zijn. En uh, naast dit dan, uh, nou dan zie je ook dat uh, ja, mensen die echt in slechte behuizing wonen met veel te veel mensen in een huis, uh, ja. te weinig geld, uh, veel... Uh, veel sociale problemen en, en uh, nou dat is vaak ook wel verborgen. Hè? Of ja. ook wel ouderen die uh, vereenzamen. Ja. Of, uh... En dan dan is het natuurlijk eigenlijk het doel van preventie is om uh, uh, in ieder geval uh, het niet te laten verergeren en ook de, uh, de, de gevallen aan het licht te brengen. Dus dat die verborgenheid ja. eigenlijk uh, zich openbaart. Ja. Zeker, ja. En interventies te doen die, dat, die, de, die het uh, helpen, die laagdrempelig zijn en die toch uh, net kunnen helpen, zoals deze cursus kan net helpen, dat mensen uh, ja. uit hun schaduw komen, dat, uh, dat ze ja. wat gaan doen, dat ze andere mensen op gaan zoeken. Ja, ja dan natuurlijk nog even over de cursus zelf, het uh, positief zelfbeeld. Ja. Jullie hebben er al uh, twee gehad. Uh, de, de, ik zag dat er uh, ook weer aanstaande maandagen uh, dat die uh, altijd wordt gehouden. Uh, ja, uh, op, uh, 5, we beginnen nu op 5 november. Oké, okay, oké. Okay, ja. dus is dat dan weer een nieuwe reeks? Dus, of, uh, ja, ja, de daten zijn iets verschoven. Uh, dus het is. Uh, zal ik die even noemen? Want ik kan ja, het ook ja. maken. <laughs> 5 november, 19 november, 3 december, okay. 10 december en 7 januari. En er is nog plek, dus mensen kunnen zich aanmelden. Mag ik, mag ik het telefoonnummer noemen? Natuurlijk, ja. <laughs> alles mag. Ze nou kunnen, ja, bijna. Uh, alles. Uh, ze kunnen uh, een bericht sturen, een appje is ook wel, als ze dat uh, uh, kunnen, zeg maar, en uh, als ze de app WhatsApp hebben, dan is het handigste om het appje te sturen naar 06 129 53412. Maar ze mogen ook even inspreken okay. en dan ben ik gewoon terug. Oké, okay, hartstikke goed. En dan uh, kunnen mensen zich uh, daar aanmelden. En uh, als we binnenkomen bij de cursus, wat, uh, wat, wat kunnen ze dan verwachten? Nou, we werken uit een werkboek. Mm -hmm. en, uh, uh, en het werkboek dat, uh, komt voort uit uh, het boek van Manja en de Neef. Daar uh, doen we oefeningen uit. Uh, dat dat uh, boek is ook wel aardig om... Uh, ja, dat, dat heet Negatief Zelfbeeld... En onze cursus heet Positief Zelfdeel. <laughs> ja. ja. Um, en uh, wat we eigenlijk doen, het doel is eigenlijk dat je de positieve eigenschappen gaat uh, zien, in plaats van alleen maar uh, hetgeen wat je uh, okay. niet goed doet. Uh, en dat je die kunt benoemen. En dat je uiteindelijk ook gaat oefenen met ander gedrag. Waardoor je positieve ervaringen opdoet. Ja, ja. Nou, uh, Marike Beerthuis, preventiewerker... en dus uh, de organisator van de cursus uh, Positief Zelfbeeld... Uh, de komende tijd bij Pluspunt. En is uh, via de website of via het netgegeven 06-nummer... natuurlijk ja. te vinden. Dank je wel voor, voor de mooie toelichting. En uh, okay, yeah. uh, ik, ik hoop dat... Uh, ja, dat veel mensen mee alles, gaan doen. Dat zou ik zeggen. Een ja. ja. <laughs> okay. uh, fijne dag en uh, ja, dankjewel voor de, voor de toelichting. Ja, hoor. Oké, okay. dag dag. Dan gaan we nu uh, naar een klein, heel kort stukje, heel kort stukje muziek. Hey, kort heel stukje. kort stuk. Bel Shannon met Runaway. Tot zometeen. Twee dag.